Michel Koenen met het NOS-journaal. Na een blokkade van twee weken kunnen Brazilianen weer op X. Elon Musk, de eigenaar van het voormalige Twitter, had ruzie met de rechter in het land... omdat X niet aan de Braziliaanse wet wilde voldoen. De blokkade is opgeheven nadat Elon Musk een boete van 3 miljoen euro heeft betaald. Het regeerprogramma van het kabinet is wisselend ontvangen. Vooral het strengste asielbeleid ooit roept reacties op. Verschillende organisaties maken zich zorgen over het intrekken van de spreidingswet en het invoeren van een asielbeslisstop. Het COA vreest dat de opvang verslechtert. Het kabinet wil verder elk jaar 100.000 woningen bouwen. Vakbond FNV is vooral teleurgesteld dat er niks extra's is geregeld... voor de pensioenen van bijvoorbeeld agenten... en dat er wordt bezuinigd op het onderwijs. Landbouworganisatie LTO wil duidelijkheid over de stikstofplannen... en zegt dat de minister Boeren niet snel genoeg helpt. In Hongkong zijn de afgelopen maanden journalisten en medewerkers van mediaorganisaties lastig gevallen en geïntimideerd. Dat stelt een journalistenvereniging in de stad... Die spreekt van een systematische en georganiseerde aanval. Zo ontvingen familieleden doodsbedreigingen en haatberichten van anonieme afzenders. Ook werden huisbazen van journalisten lastiggevallen. In Hongkong wordt de invloed van China steeds groter. Daardoor staat ook de persvrijheid onder druk. En in de eerste divisie is Helmond Sport de verrassende nieuwe koploper. De Brabanders namen de eerste plek over van de graafschap. Dat in Doetinchem met 2-3 werd verslagen. Ook FC Dan Bosch doet het goed. De ploeg won met 2-0 van ADO Den Haag, dat nu 17e staat. De rode EC boekte de eerste overwinning van het seizoen. De Limburgers waren met 1-3 te sterk voor FC Emmen. Het weer nog. Het koelt vannacht flink af. Tot lokaal 3 graden. Lokaal kan ook grondmist ontstaan. Overdag blijft het droog en zijn er zonnige perioden. Het wordt maximaal 18 graden en er staat weinig wind. Ook op zondag ongeveer 18 graden. Dan is er wel iets meer bewolking.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 and dinner. got like and I'll show you, sweet other days, that you want to need, because I can brighten up your days, and when you feel. You are 6.9 ZFN You what. I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 Daar staan schat, maar jij bent veel meer Waar dan dat viel je zijn? Zo lippen stierf het op zijn I'm thinking of you In my sleepless love to tonight If it's wrong to love you Then my heart just won't Since daddy